6 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. Mogelijk hovering buslijnen in grote steden. ECB koopt voor 22 miljard aan staatsschulden op. En sneltest voor opsporen Klebsiella bacterie.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 Minister Rosenthal noemt het ontdooien van de tegoede een goed voorbeeld van hoe sancties horen te werken. Namelijk door het regime af te knijpen en de slachtoffers te helpen. De politie heeft op station Utrecht Centraal na een tip van een, du een Duitser aangehouden met een grote hoeveelheid geld en sieraden. De man van 42 had geen duidelijk verhaal over de herkomst ervan. Bij controle van zijn gegevens bleek dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. In Duitsland wordt hij verdacht van het kraken van bankkluisjes. De man zei dat hij als toerist in Utrecht was. Hij had 16.000 euro, 11.000 dollar en gouden sieraden... ter waarde van ruim 30.000 euro in zijn bagage. Alles is in beslag genomen. De gemeente Den Haag heeft met de erfgenaam van kunsthandselaar Jacques Goudsticker een schikking bereikt... over het schilderij Het Huwelijk van Tobias en Sara van Jan Steen. De erfgenaam krijgt een miljoen euro voor.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op negen plaatsen zit langzaam rijden en stilstaan. Met een totaallengte van bijna 40 kilometer. Meeste vertraging in de regio Rotterdam. Op de A13 naar Rotterdam. Daar staat 5 kilometer voor knopend Klein Polderplein. Dat komt er een ongeluk op de A20 richting Gouden bij knopend Terbrechtseplein. Daar staat 5 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstokken weer vrij. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan.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 Goedenavond, zes minuten over zes. Er is een nijpend tekort aan medicijnen in Libië. Daarom heeft Nederland 100 miljoen vrijgegeven van de bevroren tegoeden van Gaddafi. En met dat vrijgekomen geld gaat de Wereldgezondheidsorganisatie mensen in Libië helpen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken ligt zijn besluit toe. We hebben een dringend verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie gekregen... om die 100 miljoen ter beschikking te stellen voor medicijnen in de richting van Libië. Uh, dat verzoek hebben wij uh, gehonoreerd. Dat hebben we gedaan omdat we ook daarvoor toestemming hebben gekregen... van het sanctiecomité van de Verenigde Naties dat over die sancties gaat. Waarom vindt u het nodig om dat geld vrij te geven? Omdat naar nou, wij begrijpen van de Wereldgezondheidsorganisatie... maar ook vanuit andere bronnen... dat de medische nood in uh, Libië bijzonder groot is. En dan moet u zoals dat vaker in oorlogs- of in uh, gebieden... Uh, van doen is, uh, moet u denken aan uh, een tekort aan uh, insuline... voor uh, diabetespatiënten, suikerziekten. En daarnaast natuurlijk uh, uh, mensen die aan uh, hartkwalen lijden... en die dus ook uh, middelen nodig hebben om te kunnen voortleven. Nu uh, is dat geld bevroren hier in Nederland. Van wie is dat geld eigenlijk? Dat geld is, uh, formeel, is dat van uh, het gaddafi regime maar onder het uh, sanctieregime is het zo dat wanneer het sanctiecomité toestemming geeft om middelen vrij te spelen, voor en zeker dan voor uh, distributie van medicijnen, dat dat dan kan. En dat hebben wij dus gedaan. U heeft dus niet overleg met Gaddafi van dat geld gaan we nu weer aan jullie geven? Nee, we hebben daar geen overleg over gehad met het Gaddafi-regime. Uh, en uh, wanneer die middelen naar Libië gaan... dan is dat ook verder een zaak van de Wereldgezondheidsorganisatie... die dat moet verdelen uh, in de richting van Libië. En natuurlijk naar die plekken waar de nood het hoogst is. Kan het ook gaan dan naar plekken waar Gaddafi nu nog de scepter zwaait? Dat zou ook kunnen. Uh, en daarbij is natuurlijk altijd het beginsel van de Nederlandse regering... en ook van de internationale gemeenschap... dat we het te maken hebben met gerichte sancties. Sancties die het regime van Gaddafi moeten treffen... en niet de burgerbevolking. Nu u dit deel ontdoort van uh, de sancties. Zegt u daarmee dat het sanctieregime werkt? Het sanctieregime werkt. Um, het is bedoeld om het regime van Gaddafi vooral te treffen... En ik heb het dus over het regime en niet de burgerbevolking. En wanneer je het hebt over het treffen van het regime... dan gaat het erom dat je dat regime steeds meer afknijpt en ook isoleert. Nu gaat het om 100 miljoen euro, maar u heeft als Nederland miljarden bevroren. Wat betekent dit nu? Is dit het begin van meer? Dat is, dit is niet het begin van meer voor wat betreft de Nederlandse regering. We hebben nu een uh, ja gezegd tegen een gericht verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wat er verder mogen komen, dat zien we wel in de toekomst. Heeft u enig idee waarom de Wereldgezondheidsorganisatie juist uh, bij Nederland uh, heeft aangeklopt? Daar heb ik niet direct een antwoord op in uw richting. Ik weet alleen dat dat verzoek bij ons is terechtgekomen. Dat we heel snel hebben gehandeld van onze kant. Dat we ook hebben kunnen doen, ook in voortreffelijke samenwerking trouwens vanuit buitenlandse zaken. Met financiën die vooral over die technische kanten ook gaan. We hebben dus snel kunnen ja kunnen zeggen. En dat is voor de Wereldgezondheidsorganisatie natuurlijk van belang. Maar in, vooral van belang voor de mensen in Libië die in medische nood verkeren. Dus minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, Margreet Boer, sprak met hem. Bijna de helft van alle buslijnen in de grote steden verdwijnt mogelijk. Bovendien wordt reizen met openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waarschijnlijk 14 tot 20 procent duurder. Dit blijkt uit berekeningen van minister Schult, van Infrastructuur en de grote steden. Ze hebben gekeken waar je op uitkomt als je 120 miljoen euro bezuinigt, zoals is besloten door het kabinet. Nou, het leidt tot onbegrip in de bushokjes, merkt Hendrik willem -Hofs. Meneer en mevrouw Lem zitten aan de henry Eversstraat te wachten op buslijn 37. Waar moeten we naartoe? Uh, IJsland ziekenhuis Halte. En hoe ver woont u van de bushalte vandaan? Drie minuten.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 Zometeen Co-Adriaanse over zijn voorganger en oud-trainer Frits Korbach. Verkeersinformatie: Wat rijdt er en wat rijdt er niet op de weg? Jonse Hoka. Nou, wat in ieder geval niet rijdt op de A4 richting Den Haag. Nog 4 kilometer bij Hoog Made. A13 naar Rotterdam, 5 kilometer voor Knoop en Klein Kleinpolderplein. Dat komt er een ongeluk op de A20 bij Goud naar Gouda. Dat is gebeurd bij Knoop Plein. Daar staat nu nog 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. Wel zijn de reizen ook weer vrij. A27 Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum. 6 kilometer verderop eh, voor Knoop in Sint-Anderbosch... Korte file op de A28, Utrecht naar Amersfoort bij de in Dolder 2 en op de A50 Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen hetere en knooppunt Ewijk. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso. Op de Olympische Spelen volgend jaar in Londen zullen ruim 5000 dopingcontroles worden uitgevoerd. En voor het eerst zullen er Nederlandse dopingcontroleurs actief zijn op de Spelen. Zes, om precies te zijn. Directeur Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit, goedenavond. Goedenavond. Beschouwt u dat als een compliment? Ja. Zelfs. Het is toch wel heel bijzonder. Dus we zijn er heel blij mee. En wat is de reden, ga ik dan maar heel flauw vragen... dat u daar eerst uh, de Nederlandse dopingcontroleurs daar niet voor waren geselecteerd? Nou, tot nu toe, de laatste jaren uh, zijn eigenlijk alle teams... typisch nationale teams geweest. Dat golf uh, van Vancouver, waar vrijwillige Link aan de waren. In China waren het alleen Chinezen. En uh, de Engelsen hebben besloten het internationaal te doen... en zijn toen ook bij ons terecht te komen. Want hoe ging het? Moest u uh, daarvoor inschrijven? Moest je meedingen? Hoe ging het? Uh, nee, uh, de, het lokocht is het, lo dus het organisatie. De organisatiecomité in Londen heeft een aantal nationale antidopingorganisaties benaderd, waaronder wij, met het verzoek om uh, mensen aan te leveren. En daarna is er uh, ongeveer een jaar lang zijn er allerlei uh, selectieprocessen geweest, gesprekken, kennismakingen. En dat heeft er nu toe geleid dat zes van onze mensen gaan. En gaat u zelf ook? Nee, ik blijf in Nederland. Oh, jammer. Ja, toch? dat is misschien wel jammer, maar goed, hier moet ook iemand zijn. Hè? Aha, u kunt ook daar gaan toezien, dat lijkt me dan de mooiste baan eigenlijk. Ja, dat is misschien wel prachtig, maar zo doen we dat toch maar niet. En hoe gaan die dopingcontroleurs zich voorbereiden? Um, ze worden eerst uh, in een uh, ongeveer drie dagen durend uh, programma uh, ingewerkt. Dat betekent dat ze de verschillende locaties leren kennen, maar ook alle regels uh, die uh, gelden gedurende de Olympische Spelen. En alle procedures worden doorgenomen. En dan beginnen de meeste beginnen al uh, één of twee weken voor de Spelen. Uh, dus in het voorbereidend traject. En uiteraard tijdens de Spelen gaat het door. En die regels en procedures, wijken die af van andere grote toernooien? Um, niet echt. Het, het het uitvoeren van een dubbelcontrole zelf is in principe hetzelfde. Uh, maar er zijn wel een aantal verschillen, onder andere de tijdsdruk waaronder gewerkt moet worden. Tijdens de spelen worden alle analyses binnen 48 uur uh, uitgevoerd. Dus alles moet heel snel naar het laboratorium. En het betekent ook dat controleurs vaak 15 uur achter elkaar bezig zijn. En dat, uh, dat is ook een uitzondering gelukkig. En staan deze allemaal in het laboratorium te werken of zijn ze ook bij wedstrijden? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, de controleurs die komen in principe zelfs helemaal niet in het laboratorium. Die zijn uh, tijdens de Spelen vooral inderdaad bij de wedstrijden. Uh, en voor de Spelen zullen vooral in het, uh, in het Olympische dorp gecontroleerd worden. Uh, maar als de controle is uitgevoerd, dan staat er een, uh, een motorcoureur klaar om het uh, door het verkeer in Londen naar het laboratorium te brengen. Ja, en zij vangen dus uh, letterlijk de plas op? Ja, zij vangen letterlijk de plas op. Ja. ja, en is het alleen urine nakijken of ook nog andere methodes die worden gebruikt? Nee, het is in ieder geval urine en bloed. Dat is, dat is eigenlijk ook wel standaard. Het Merendeels nog steeds urine, maar bloed uh, hoort, er, hoort erbij. En in principe kan er ook nog wel wat bij komen, zoals eventueel een haaranalyse. Maar dat is echt heel uitzonderlijk. Zeg, en wanneer horen ze dan uh, bij welke wedstrijden ze moeten controleren? Uh, heel kort van tevoren. Het is nog niet precies bekend... maar uh, meestal wordt het programma echt pas de week voor uh, de Spelen wordt het uitgedeeld... zodat op dat moment de controleurs weten voor welke wedstrijden ze worden ingezet. En zij bepalen dan niet wie er wordt uh, gecontroleerd, neem nee, ik nee, aan? Nee, nee, nee. Er is, uh, er is meestal een lotingsschema... Uh, wat erop terechtkomt dat op bijvoorbeeld de nummers 1, 3 en 5 en 8... of iets dergelijks eruit gehaald worden... Uh, dat ligt van tevoren vast. Dus een controleur kiest zelf niet, maar krijgt een aanwijzing. En uh, dan komen ze dus bij hem langs, de sporters. Meneer Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit, dank u wel. Graag gedaan. Jo, dag. Dan blijven we even bij sport, voetbal. FC Twente, morgen vindt een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar plaats. Misschien wel al de belangrijkste. Want Twente neemt het dan op tegen Benfica... om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Maar op de persconferentie vanmiddag... daarover ging de aandacht eerst uit... naar het overlijden van oud-trainer Frits Korbach. Voor co trainer co Adriaanse was het een, een flinke klap. Ja, dat, dat, doet mij, uh, dat, dat raakt mij enorm. Omdat Frits mijn trainer geweest is. Frits... Uh... Toen ik in 1970 bij FC Utrecht kwam, was Utrecht net opgericht, was Bert Jacobs uh, trainer en, en Frits was assistent. En ik was net van de Vollewijkers gekomen, dus dat zijn eigenlijk mijn leermeesters uh, als trainer. Uh, en ik heb er heel veel aan gehad, uh, hun visie, uh, altijd uitgaan van eigen kracht, uh, de mensen op de goede plekken neerzetten, aanvallend voetbal, toen de tijd in Utrecht. Nou Later als uh, collega uiteraard ben ik hem... Uh, Vaak tegengekomen. Ik heb ook nog uh, een paar keer contact met hem gehad... bij een spreekbeurt uh, bij uh, Zwolle. Toen er net een boek, boek van Zwolle op de markt kwam. En ik heb mezelf opgebeld op de dag dat hij uh, opgenomen werd. Ik had het gelezen en ik heb zijn uh, nummer achterhaald. En toen heb ik hem aan de telefoon gekregen. En uh, ik was eigenlijk de eerste die hem sprak toen hij in het ziekenhuis was. En uh, nou, toen was hij heel strijdlustig en zei hij van... Uh, ja, ze krijgen mij niet klein, ik ga knokken, ik ben een knokker, kom er bovenop, zeker bovenop. Ik zei, nou, na de operatie bel ik je op. Hij zegt, dat hoef je niet te doen, want ik heb nu je nummer en ik, ik ga jou zelf opbellen als ik er bovenop ben. En nou, later heb ik dan gelezen dat, en gehoord ook dat hij dat opgegeven was en dat het zo snel zou gaan, dat weet ik niet. En het macabre is, ik moest gisteren naar Franeker en ik geloof dat hij in Leeuwarden woont. Uh, ik denk dat ik op het tijdstip overleden Door Leeuwarden gereden. ben. Terwijl ik dat toen niet wist. Want ik hoorde pas s'avonds laat bij, uh, bij uh, langs de lijn of zo. Tussen 10 en 11 hoorde ik het pas. Ja. We hebben hem ook in besloten kring, of gesloten kring, vanochtend uh, op de training uh, herdacht. Want hij is ook trainer van Twente geweest. En, en een, voorbeeld, een, een van de beste trainers die, die Nederland de laatste 30 jaar heeft, uh, heeft gehad. Dus dat doet me heel veel. Ja. Dat is veel te jong. Ja. Voorafgaand aan de wedstrijd. Uh, tenminste, ik begreep van Richard dat het verzoek is ingediend bij de UEFA. Een, een minuut stilte. Ten nagedachten is aan de oud-Twente trainer. Dan begint u weer aan een wedstrijd waar een emotioneel moment voor zit. Hè? Is, dat, ja. is dat heel speciaal? Ja, het is, het is, het is zo. En ik vind ook uh, dat je dat hoort te doen als, uh, als club. Waar Frits nooit bijna trainer is geweest. En uh, ik geloof ook dat hij met Twente gepromoveerd is. Een van zijn specialiteiten met een club promoveren naar de Eredivisie. Co-Adriaanse over Frits Korbach. Ronald van de Geer was bij de persconferentie vanmiddag. De LOS radio -route. Roel Pauw legt deze week de radioroute af. Hij begon vandaag op de Veluwe. Roel, waar ga je morgen naartoe? Ja, morgen ga ik naar de beurs. Niet die in Amsterdam. Op de beurs waar ik naartoe ga lopen geen mannen rond in maatpak. Je ziet er geen borden met alarmerende koersen. Ze hebben trouwens wel een gong, maar die komt uit de computer. Waar ik naartoe ga, dat is de NPEX, de Nederlandse Participatie Exchange. En dat is een beurs die speciaal in het leven is geroepen voor het midden- en kleinbedrijf. Via deze beurs kun je investeren in, ik noem maar eens wat, de supermarkt bij jou om de hoek. Of in de loodgieter die net jouw lekkende kraan heeft gerepareerd. Lekker herkenbaar en daardoor een aantrekkelijk alternatief voor investeerders... die het wel een beetje gehad hebben met de AEX. Morgen te horen, Rolpaal. Nederland is in trek bij buitenlandse studenten. Een op de tien studenten aan de universiteiten kwam het afgelopen studiejaar uit het buitenland. Nou, in Maastricht en Groningen merken ze ook voor komend jaar een toename... vooral van studenten uit Groot-Brittannië. Samuel Toby Knight bijvoorbeeld, hij gaat studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. John Saarbach zocht hem op in zijn studentenkamer. Een deur met Sam daarop.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 Even though I am uh, with a lot of Dutch students and it's mainly for Dutch people I think major socialize een beetje netwerken een beetje drinken de mensen hier leren kennen in, in één woord dat wordt gewoon geweldig. Meet some Dutch people and have a bit of a drink and a good time really. Studeren in Nederland. Eerder vandaag werd duidelijk dat de achterban van FNV-bondgenoten nee zegt tegen het pensioenakkoord dat de vakcentrale en werkgevers eerder hadden gesloten. Bijna een kwart van de leden bracht een stem uit en 96% procent zei nee. Voorzitter van de kolk van bondgenoten voelt zich hierdoor gesterkt. Uiteraard natuurlijk voel je je gesterkt, gesteund door uh, in eerste instantie ook een zo grote opkomst. Maar dat dan ook uh, ja, ruim 95%. Procent je dan ook steunt. Uiteraard voel je je dan dus sterker... in het debat, zowel binnen de FNV, maar ook buiten de FNV. Dat is een signaal wat niemand in ieder geval kan negeren. Maar maakt het ook uit straks... als het echt het gevecht aangegaan wordt over die pensioendeal? Eh, natuurlijk maakt dat uit. Want eh, tenslotte, pensioenen is van mensen voor mensen. En we hebben wel bewust ervoor gekozen binnen de FNV... om in ieder geval nu aan onze leden te vragen... wat vindt u ervan? Dus dat doet ertoe. Het zou merkwaardig zijn als we... Uh, na deze ophaalronde zouden zeggen... nou, nu gaan we maar weer over tot de orde van de dag... en we richten de blik weer op Den Haag. Uh, en enkel op Den Haag. Nee, we moeten dit signaal van onze leden heel serieus nemen. Dus dat weegt ongelooflijk zwaar. Hoe staat u in contact met andere bonden hierover? Nou, wij staan in ieder geval in uh, intensief contact met andere bonden. We hebben uh, frequent contact, in ieder geval met de Afakabo FNV. We hebben ook contact met FNV Bouw. En in ieder geval is het zo... Ook al hebben die hun achterbanraadpleging nog niet afgerond. Dat zij voor wat betreft de essentie van de kritiek op de deal die voorligt, dat zij in ieder geval ook ontsteunen. En uh, nou, ik voel me ook vanuit dat oogpunt voel ik me in ieder geval gesterkt... in de positie die we nu uh, hebben ingenomen, die gesteund wordt door onze leden. En uh, ja, uiteraard zijn we hierover natuurlijk ook in debat met het federatiebestuur. Uh, en daar blijven we mee doorgaan en daar zullen we ook vanmiddag mee doorgaan. Krijgt u daar meerderheid? Dat zal moeten blijken. Ik kan natuurlijk niet uh, daarop vooruit lopen. Want dan zou ik haast willen zeggen... dan is casino-pensioen ook op mij uh, van toepassing. Of althans een casino-model. Want dan zou ik dus al weten wat eruit komt. Uh, maar ja, dit is zoals ik al zei wel zo overduidelijk. Uh, dat met ook de steun van uh, de tweede grootste bond in Nederland, Avocabo FNV... Ja, dan kan ik mij toch niet aan de indruk onttrekken... van dat dit in ieder geval ook zijn weerklank moet hebben binnen de FNV. En dan hoop ik uiteraard ook dat het straks weer zichtbaar wordt... in de resultaten in het overleg met werkgevers en kabinet. Henk van der Kolk zei dat tegen Eva Wiesing. Op 12 september dan zal de federatieraad van FNV stemmen... over het pensioenakkoord. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze avond. Zometeen na het nieuws van half zeven. Ja, goedenavond Lucella. Vanavond hebben we Hans van Balen in de uitzending. Hij is Europarlementariër euro namens de VVD. Met hem een gesprek over de stress op de financiële markten van afgelopen weken. En de manier waarop Brussel daarop reageert. Overigens vandaag een rustige beursdag. Ook uh, die bespreken we zometeen. Eerst het internationaal. en natuurlijk gaan we eerst nog even geld verdienen bij de publieke omroepen.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 En de websites van de Wereldomroep die zijn weer toegankelijk voor bezoekers vanuit Saoedi-Arabië. Ze werden enkele weken geleden geblokkeerd. De Wereldomroep denkt dat de blokkering te maken had met de publicatie van een video op een Arabische site. Waarop te zien is hoe een Saoedier een Aziatische gastarbeider mishandelt. De hoofdredactie van de Wereldomroep gaat de ambassadeur van Saoedi-Arabië in Nederland om opheldering vragen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Willemijn Hubert. Ja, het is vandaag echt een hele mooie dag geweest en het goede nieuws is, er zitten er nog een aantal aan te komen. Ja, en op deze meeste plaatsen scheen de zon, er vielen een aantal buitjes in het oosten van het land, maar die zijn inmiddels echt vertrokken. Vanavond zijn er brede opklaringen, in de loop van de nacht drijft er wel wat hoge bewolking binnen en lokaal kan er ook wat mist ontstaan en het koelt af naar zo'n 11 graden. En morgen begint de dag in eerste instantie met toch nog wel wat wolkenvelden, maar later is er steeds meer ruimte voor de zon. Er kan wat lichte regen vallen en dat gebeurt dan vooral in het noorden van Nederland. Ook morgen ligt de temperatuur op zo'n 20, 21 graden en er waait een zwakke zuidwestenwind. En de dagen erna blijft het dus rustig weer met alleen op donderdag even een uitstapje... want dan is de kans op enkele regen- of onweersbuien wel wat groter... maar de temperatuur is meteen ook een stukje hoger. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met nog een korte filotte A4 richting Den Haag... waar staat bij hoogmate 2 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooij. Minder geld betekent meer kinderen in de klas en dankzij het weer is de aardappel goedkoper. Waar is het leiderschap in Europa? Goedenavond, live vanaf de WNL-redactie in Amsterdam is dit avondspits. Morgen bespreken de twee Europese grootmachten de crisissituatie. Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland en Nicolas Sarkozy, de president van Frankrijk... gaan er weer eens praten over hoe het dan verder moet met de Unie. En dan ook nog eens financieel gezien. Iedereen kijkt er naar uit, vooral de financiële wereld. En natuurlijk ook Hans van Balen. Goedenavond. Ja, goedenavond. U bent uh, VVD-europarlementariër. Wat, uh, wat doet u eigenlijk in deze tijden? Ja, dat is natuurlijk uitgebreid uh, volgen wat er op de markten gebeurt. Volgen wat er in Europa gebeurt. Ja. U zegt dat goed, hè? Volgen. Als parlement ben je nu nog niet aan zet, hè? Er komt uiteindelijk uh, komen er afspraken. Er zullen nationale parlementen akkoord moeten gaan. En het Europese parlement uh, zal er ook zijn mening over moeten geven. Maar op dit moment volg je vooral. Ja, ik uh, begrijp dat dat ook een beetje uh, de kritiek is op, uh, op Brussel. Uh, namelijk het gebrek aan leiderschap. Uh, als je naar Amerika kijkt, zie je uh, dezelfde discussie. Is daar leiderschap? Hetzelfde geldt voor Europa. Nee, er is onvoldoende leiderschap. Ja. De vraag is, uh, uh, moet er één leider zijn, oftewel één persoon? Bijvoorbeeld een Van Rompuy uh, of een, minister, een Europese minister voor, voor Financiën? Of moeten we wat meer vertrouwen hebben in het politieke systeem? Nou ja, kijk, het politieke systeem heeft op dit moment de zaken niet voorzien. En er wordt niet snel genoeg gereageerd. Maar eh, dat betekent niet dat je meteen moet zeggen... laten we dan maar ik zeg maar iets, een Europese president kiezen... het Europese parlement verder opwaarderen. Want als je naar Amerika kijkt, dan heb je één president. Je hebt één parlement, het congres. Eh, en die zijn het niet eens. Dus daar is ook geen sprake van leiderschap. Eigenlijk moet je kijken waar gaat het nou om... dat zijn afspraken die gemaakt zijn moeten worden nagekomen. En dat is het grote feilen in Europa... En ook in de Verenigde Staten. Men zegt het eh, begrotingstekort te willen indammen. Men zegt zich te willen houden aan de fiscale regels. Aan de monetaire regels. Maar men doet het niet. Men verhoogt belastingen. Eh, en in feite eh, geeft men veel te veel uit. Ja. En als dat niet wordt opgelost. Dan zijn al die andere zaken plakmaatregelen. Wat, wat denkt u dan van bijvoorbeeld een Europese begrotingsautoriteit. Die dan ook sancties kan, kan treffen? Nou ja. Er wordt gesproken over de Europese minister van Financiën. Ja, Dat is alleen als je een staat hebt. Dus er komt geen Europese minister van Financiën. Noem je het een begrotingsautoriteit. Dan zeg ik, wat betekent dat dan? Die gaat regels opstellen. Daar moet iedereen aan voldoen. Ja. Maar die regels waren er al... En wel niet nagekomen. Nou, Je kunt niet als uh, Europese begrotingsautoriteit uh, het leger inzetten om Griekenland of Italië of welk land te disciplineren. Dus het hangt in hoog mate af van of landen gewoon hun, uh, aan hun woord uh, te houden zijn. Dat is niet gebleken. Nee. Uh, wat je wel kunt doen, en daar is men in Europa altijd erg huiverig voor, is. Uh, landen die niet in de pas willen lopen... bijvoorbeeld uh, de subsidies te ontzeggen die uh, worden gegeven... landbouwsubsidies, structuurfondsen, andere subsidies. Dat kan gebeuren. Dat uh, betekent niet dat die landen dan uit de ellende weg zijn... Uh, want ze krijgen een tik op de handen. Ja, ja, het, het, het, het is natuurlijk ook de vraag inderdaad... Of, of het verstandig is om zulke sancties op te leggen... want dan maak je het land ook alleen maar moeilijker mee... en dan de Europese Unie dan ook weer. Ja, maar dat zegt men bijvoorbeeld over een land als Griekenland. Dus uh, gesteld dat je al die subsidies zou... Intrekken, niet zou verstrekken, uh, dan komen ze helemaal het dal niet meer uit. Ja, maar hoe zijn ze in dat dal gekomen? Door de subsidies niet goed te gebruiken en door enorme schulden te maken en geen belasting te innen of veel te weinig belasting te innen. Het gaat erom: ben je bereid uh, je aan je woord te houden? Dat is het eerste en het laatste uh, wat we moeten hebben. En er zijn. Uh, Allerlei mensen die zeggen, nou neem een begrotingsautoriteit, streep minister van Financiën. Er zijn anderen die zeggen eurobonds, dus euro staatsobligaties. Ja. Uh, dan heb je dadelijk geen Nederlandse en Duitse en Griekse staatsobligaties meer. Je gaat ze vermengen. Dat betekent uh, dat Nederlanders en Duitsers meer rente gaan betalen op hun leningen. En de Grieken minder. Uh, en wat gaat dat dan oplossen? Uh, dat kan hoogstens, als je zoiets zou willen hebben om meer stabiliteit te creëren, nadat landen hun afspraken hebben voldaan. Daar gaat het allemaal om. Tegelijkertijd heerst er uh, ook in Nederland een anti-Europees sentiment. Ja, dat, dat is niet terecht uh, als je over deze zaak praat, over de euro. Want het zijn niet de Europese instellingen, zeg maar de Commissie of het Europees Parlement, wat die zich niet aan hun afspraken hebben gehouden. Maar het zijn echte lidstaten nee, maar maar de lidstaten. Maar de onderbuikgevoelens gaan met dit Duitsland. onderwerp wel heel erg leven. Ja, ik begrijp dat. Ik begrijp dat wel. Uh, maar het probleem ligt dus niet bij de Europese Commissie, het Europees Parlement. Het probleem ligt bij de lidstaten, te beginnen met Frankrijk en Duitsland destijds. Ja. Die de regels aan hun laars gelapt hebben. Dus ik. Ik uh, geloof er heilig in dat we uh, als Europees parlement samen met de nationale parlement alleen die samenwerking uh, kan zorgen dat we landen disciplineren. Alleen waar we het gesprek mee begonnen zijn. We hebben nu eenmaal één munt, ja. die uh, moeten we houden. Ik ben er dus ook geen voorstander van om naar de markt en de gulden terug te gaan. En dat betekent dat eh, je elkaar aan elkaars afspraken moet houden. Dus ik ben voor sterke Europees ingrijpen daar. Eh, maar niet via een Europese minister of eh, via een begrotingsautoriteit. Ik lijk dan liever te kiezen voor iets wat met mededingen ook gebeurt. He, mevrouw Kroes destijds was... Uh, commissaris ja. van de concurrentie. En die had een hele zelfstandige positie in de Europese Commissie. Nou, ik ben ervoor dat er een Europese commissaris komt. Uh, die heel zelfstandig kan opereren. Zelfstandig eigenlijk van zijn collega Eurocommissarissen. zelfstandig ten opzichte van het parlement en de Raad. Maar die is er toch al? Ja, maar die heeft niet die zelfstandigheid die de mededingingscommissaris heeft. Dus ik zeg, gebruik nou de instituten die je hebt en verbeter die. En dat zou dus kunnen door die commissaris zelfstandiger te maken, He. onafhankelijker. En wat verwacht u dan vanmorgen als Merkel met uh, Sarkozy gaat praten? Ja, de Duitsers en de Fransen uh, die hebben eerst gezegd, we willen niks. Um, dus dat betekende geen versterkte rol van de Europese Commissie. Geen versterkte rol eh, op Europees gebied ten aanzien van inderdaad begrotingen. Eh, ze schijnen wat te schuiven, dus we moeten kijken wat eruit komt. Maar nogmaals, creëer geen nieuwe instituten, maar gebruik degene die je hebt. En dat kan via de Europese Commissie, via een zelfstandiger begrotingscommissaris en EMU-commissaris. Maar of dat eruit komt, ik denk het eigenlijk niet. Want de Fransen inderdaad zien dat, vooral de Fransen als het opgeven van soevereiniteit. En eh, Dan zeg ik, ja, maar ten koste van de Nederlandse, de Duitse belastingbetaler is dat. Hans van Balen hartelijk bedankt. We praten hier graag nog even door over met Bob Homan van ING. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat uh, verwacht jij van het overleg uh, tussen Merkel en Sarkozy uh, vanmorgen? Nou, dat we in ieder geval uh, iets gaan zeggen. En dat zal denk ik in de vorm zijn dat het stabiliteitspact... Um, wat vergroot wordt en is dat de ECB wat meer ruimte krijgt... om obligaties van uh, landen in problemen te kopen... En ik verwacht niet dat ze dan een uitspraak zullen doen over eurobonds. Ja. Dat is uh, uit diverse bronnen ook van ministeries, vooral vanuit Duitsland... vandaag ook ontkend, dat dat een gespreksonderwerp zou zijn. Ja. Um, even kijken naar de dag van vandaag. De AX gesloten op 0,6% hoger, op uh, 339 en, uh, 293 en een beetje. Ja. Uh, ik moet even wennen aan al, die, aan al die standen, want het gaat heen en weer de laatste tijd. Maar deze week begint dus rustig. Nou, ik vond het, het, het begon rustig, maar ik vond er toch veel onderhuidse spanning in, uh, in zitten. Het heeft vandaag geslingerd tussen de 0 en de 1,5 procent. Dat is denk ik in vergelijking tot vorige week uh, niets. Maar het geeft wel aan dat de markt nog steeds wel erg nerveus is. En op elk nieuwtje uh, reageert. Zowel met een uh, soms met een daling als negatief is. En met een stijging als men bang is uh, om eventjes de boot te missen. Ja, ja, want er komen nog wat cijfers aan, hè? Ook, ook, ook deze week. Uh, morgen bijvoorbeeld, economisch groeicijfer uit de eurozone. Ja. Dat laat zich wel raden, hè? Ja, het tweede kwartaal, dan zul je al zien dat er een, een duidelijke afname is. Ten opzichte van het, van het eerste kwartaal wordt nog wel groei verwacht. Eh, maar dat zal, eh, als dat een tegenvaller is, dan zal de markt ook wel eh, denk ik, weer even aan het schrikken brengen. Ja, het zal wel extra gedaald zijn door de malaise van de afgelopen weken, of niet? Nou ja, dat zie je denk ik in het cijfer voor het tweede kwartaal niet terug. Maar je mag verwachten dat eh, malaise op de beurs, het consumentenvertrouwen... Geen goed doet. Dus in het derde kwartaal. Uh, ja, de ruimte naar beneden. Uh, groter is geworden. Ja, natuurlijk. Oh, ja, want we zitten nu natuurlijk al in het derde kwartaal. Dat klopt natuurlijk. Ja. Um, ondertussen is het misschien ook even aardig om te kijken naar uh, de Zwitserse frank. Want de koers is daar uh, flink gedaald de afgelopen twee weken. Ja. Uh, blijkt toch uh, zwaar te zijn. Hè, een eigen munt te hebben. Ja, klopt. Uh, ik denk dat de Zwitserse frank. Uh, ontzettend sterk is geworden. Het was twee weken terug bijna 1 euro voor 1 frank. Dus is dat weer 1 uh, frank 12. Want uh, de Zwitserse regering heeft gezegd... we willen het weer naar 1,20 hebben. Dan kunnen we weer een beetje concurreren. Maar je maakt het voor de Zwitsers op dit moment uh, heel moeilijk... door zowel een hele zwakke euro en tegelijkertijd ook een zwakke dollar. Ook de ja. tragiek misschien wel een beetje van de yen... en van de, van de Chinese munt op dit moment. Ja, je merkt dat hè, als je op vakantie bent. Een ja. water is hartstikke duur. Ja, ik hoorde uh, anekdotisch. Uh, iemand die de, de Zwitserse uh, tolwegen passeerde dat hij zes, zes Zwitserse dat is zeg zes euro moest betalen voor een flesje spa. Ja, dat is het leven duur aan het worden. Nou, proost. Dankjewel Bob Hooman van IRG. 27 kinderen bij elkaar. Ga daar maar eens aanstaan. Nou, de, leren moeten de, de leraren moeten daar wel aan geloven, want uh, anders dreigen ze misschien wel hun baan te verliezen. Dat zometeen bij WNL. Eerst Zuid-Holland, het eiland goeree overflaké Het is daar spannend. Komt daar nou wel of geen één supergemeente voor het hele eiland? Nu bestaat goeree overflaké uit de gemeente Dirksland, Middelharnis, Oostflaké en Goede Reden. Drie gemeenten zijn voor de fusie, alleen Goede Reden is tegen. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner is er vandaag en ook onze WNL-verslaggever Wiege Hemmer. We maken zich voor de hand. Dank Ja. Ja. Hans, Klein, Hans Klein. U had net een, een presentje voor de minister. Ja, ik had een presentje voor de minister. Uh, nou, ik kom zelf uit Goedreden. Ik ben voorzitter van het burgercomité daar tegen een herindeling. Een van de nu nog vier gemeenten. Eén van de nu nog vier gemeenten. En die gemeente bestaat al 700 jaar. Want daar gaan we binnenkort vieren. Dus uh, dat gaan we blijkbaar over 700 jaar nog een keer doen, denk ik. Nou, gaat u dat wel vieren? Ja, wij gaan dat wel vieren, ja. Wat de mensen daartegen zeggen, dat is. Uh, nou, ten eerste vinden ze dat de afstanden veel te groot worden op het hele eiland. Want dat is nogal wat natuurlijk, want je praat over een afstand van 60 kilometer. Stel dat ze naar het gemeentehuis moeten, moeten ze voor, ja, dan moeten ze echt met de bus, noem maar wat. Maar het belangrijkste is, de burger wordt op het eiland gewoon niets gevraagd. Alleen goede redenen hebben een enquête gehouden. En de andere drie gemeentes die zeggen, het onderwerp gemeentelijke herindeling is te moeilijk om bij de burger voor te leggen. Nou, Dan denk ik, bij hoe komen ze erbij? bij 2011? U zegt, ik ken die burger beter dan dat die andere drie gemeenten diezelfde burgers kennen. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat denkt hij niet. Henk van der Meer, raadslid voor de VVD in de gemeente Goede Reden. Het gaat er alleen over, er wordt dus nu nee gezegd tegen een, een fusie die dus eigenlijk onontkombaar is vanwege dus de belangen en de, en de, en de, en de bereidheid om, om snelle beslissingen te nemen... een beter bestuur neer te zetten. En daar gaat men zich tegen verzetten. En dan gaat men emotioneel gaat men nee zeggen. Dat is prima. Maar Want ras, u? Rationeel, rationeel wordt er niet gekozen. Hierover heerst nog te veel de emotie. Bij u de ratio? Is het zo simpel? Ja, zo kunt u het stellen, ja. Peter Grinwis, fractievoorzitter van de SGP. Ik hoor net van de VVD dat de SGP nogal emotioneel is. En de VVD is meer van de inhoud. Nou, ik denk dat wij ook gewoon van de inhoud zijn. Kijk, als we kijken naar de, de gemeente Goede Reden, dan zien we gewoon dat uh, zij haar ambitie gewoon op een goede manier kan waarmaken. Het is geen grote gemeente, maar we kunnen gewoon... Uh, we zijn bestuurskrachtig, uh, financieel gezond, dus wat ons betreft is er geen enkele goede reden om goede reden te laten fuseren. Dat hebt u vast eens vaker uitgesproken. En, daar heb ik al even over nagedacht, hè? Ja. Ja. ja. Die achterband van u, waarom is die zo fel gekant tegen die mogelijke samenvoeging? Nou, ik denk dat zij uh, een, een bestuur wensen die heel dicht bij, uh, bij de burger is. En uh, zoals het nu georganiseerd is, gaat dat uh, prima. Er zijn ko korte lijnen tussen uh, de bestuurders en de burgers. En dat willen we graag zo houden. Is dit conservatisme gekeerd tegen vernieuwingsdrift? Nou, het is niet zozeer vernieuwingsdrift. Het is gewoon een stuk realiteit wat er op ons afkomt. En, en u echt... wenst zich af van die realiteit? Nou, kijk, ik denk dat het voor onze burgers in ieder geval het beste is dat we uh, zelfstandig blijven. Want dat betekent ook gewoon heel simpel dat het voorzieningniveau niet gaat verschalen. Uh, dat de belastingen niet omhoog zouden gaan. Belastingen omhoog, slecht nieuws. Zeker voor een vvd achterban Ja, daar zijn we ook direct een voorstander van. Kan ik me voorstellen? Belastingverhoging. Maar het is een kwestie van harmonisering. En het zal er nog maar uit moeten komen of dat het inderdaad ten opzichte van een goede reden het geval is. Harmonisering, echt politieke termen. Ja, daar kan je dan veel mee doen. U kunt ook veel met harmonisering? Nou, eigenlijk niet zoveel, want uh, wat betekent dat dan uh, in de toekomst voor uh, het onderhoudsniveau enzovoort? De toekomst dus. Daarover gaat zeker ook de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner. Gelet op de vragen die er zijn, heeft men ook van verschillende zijden benadrukt... zorg dat het mogelijk is dat het per 1 januari 2013 mogelijk is. Wat is het grote belang van deze fusie wat u betreft? Je zit hier duidelijk met vier gemeenten uh, op een eiland... Met eh, daardoor meer dan anders op elkaar aangewezen ook. Met zeker in de komende tijd eh, gelet op de economische ontwikkelingen. Eh, gelet op de decentralisaties die eh, eraan staan te komen. Eh, niet geringe taken die men op moet pakken. Provinciale staten van Zuid-Holland menen dat het wenselijk is om te komen tot een herindeling. Dat is de reden voor mij om hier vandaag te horen wat de argumenten over en weer zijn. Nat en warm weer, dat is goed voor de aardappel, dat zometeen. De klassen in het basisonderwijs moeten niet groter worden. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Martin Knoop, eerst daarvan. Goedenavond. Goedenavond. Want er dreigen meer kinderen in de klas te komen door bezuinigingen op, uh, op het personeel. Waarom uh, wilt u geen grotere klassen? Nou, dat is uh, echt dramatisch. Hè? Wij zeggen als Algemene Onderwijsbond uh, beperkt de grootte van de groepen... tot uh, maximaal zo'n uh, 22 leerlingen... Uh, meer leerlingen in de groep, dat is echt een, een, een verkeerde route. We hebben als Nederland uitgesproken uh, dat we omhoog willen uh, op de ladder Nederland-Kennisland. En wanneer je te veel leerlingen in de groep hebt, kan een docent uh, onvoldoende aandacht aan de leerlingen geven. En dan bereiken we niet het doel dat we met elkaar gesteld hebben. Nee, uh, het, het zijn berekeningen van een groeporganisatie voor, uh, voor baasonderwijs. Daaruit blijkt dat 2 à 3 leerlingen er dan bij komen in de klas. Dat is toch wel best wat te overzien. Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd een discussie. Hè. Twee à 3 is te overzien, en vier is te overzien, vijf is te overzien. Wij hebben uh, een aantal jaren geleden gezegd... er moet nu echt een grens getrokken worden. Uh, wat, wat echt dramatisch is, en ik gebruik bewust dat woord, wat echt dramatisch is... we praten ook nog over gemiddelde groepsgrootte. dus hier en daar wordt het dan nog zelfs meer. Dat betekent echt dat je de aandacht als docent niet aan de leerlingen kunt geven. En dat betekent dat we dus niet met elkaar het doel kunnen bereiken dat we willen bereiken... Docenten zijn hoog opgeleide mensen. Die zijn uh, in staat om in een groep van zo'n uh, 20, 22 leerlingen die uh, aandacht aan die individuele leerling te geven. He, we hebben ook de discussie uh, jongens, meisjes of je het allemaal apart moet ja. houden. Nou, Dat is helemaal niet nodig. Je kunt gewoon zeggen van we doen dat over die groep, we doen dat gemeenschappelijk. Maar binnen die groep moet de docent wel in staat zijn om iedere leerling, die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. Ja, want uh, dan is er ook nog eens de wens om bijvoorbeeld leerlingen met een handicap of gedragsproblemen... ook in het reguliere onderwijs uh, uh, uh, uh, uh, terug te laten keren. Ja, kijk, we zien ook dat uh, schoolbesturen, er is dan vandaag uh, op diverse plaatsen wat over gepubliceerd... maar we zien dat een aantal schoolbesturen rekening houdt met een mogelijke bezuiniging. We zijn met z'n allen fel gekant tegen ja. die bezuiniging... En uh, we zullen ook alles in het maar werk... Maar scholen uh, spelen daar nu al op in, zegt u. Ja, en wat ja. ze dus doen is, is op voorhand een bezuiniging inboeken... Uh, in plaats van uh, hun verantwoordelijkheid nemen als uh, PO-raad... en uh, met minister Van Bijsterveld in de slag... en zeggen, wij vinden dat er in onderwijs meer geïnvesteerd moet worden. Kijk, ja. het probleem is dat... Te veel mensen die zien uh, onderwijs op dit moment nog steeds als een kostenpost... in plaats van dat je moet investeren in onderwijs. Ja. En u, u, u zei net al, hè? Uh, jongens en meisjes apart lesgeven. Dat was vandaag ook uit het nieuws. Omdat um, er verschillen zijn in, in ontwikkeling tussen jongens en meisjes. Hoe ziet u dat? Ja, ik denk dat daar een, een misverstand is bij veel mensen. Uh, er is, uh, en dat is een terecht uh, gebleken uit het onderzoek... er is gemiddeld een verschil tussen jongens en meisjes. Ja. En de denkfout die naar mijn mening door een aantal mensen nu gemaakt wordt... Dat is dat je nu gaat zeggen van nou als we nu alle meisjes en alle jongens bij elkaar zetten, dan hebben we gemiddeld geen verschil meer. Hm. Nou dat, dat is natuurlijk niet waar. Er is, hè, dat is ook aangetoond, er is gemiddeld een verschil in aanleg. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer je daar eh, groepen van maakt van alleen jongens of alleen meisjes, dat er dan geen verschil meer zou zijn. Ja, en knoop... ook hier pleiten wij als AOB voor, zorg dat de groep zodanig in omvang is dat die goede docent de aandacht kan geven aan iedere individuele leerling. Ja. Martin Knoop van de Algemene Onderwijsbond, hartelijk bedankt. Over naar Marja van Bijsterveld, minister van Onderwijs. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat van dat uh, uh, scheiden van uh, jongens en meisjes in de klas... een, een, een plannetje van de raad, Zij geven aan dat zo'n scheiding een goed idee is... tegen de achterstand van jongens in het onderwijs. Uh, hoe, uh, hoe zit u daarin? Nou, als minister van Onderwijs vind ik het eigenlijk belangrijk dat de school gewoon goed omgaat met alle verschillen uh, tussen leerlingen. En uh, we willen dat we eigenlijk uit elk kind het beste halen. Ja. Dan moet je rekening houden met de verschillen. En of het nou uh, gaat om jongens of meiden of kinderen met uh, een bepaald extra aandachtspunt. Uh, een school uh, probeert dat ook. En in de komende jaren willen we dat ook verder gaan versterken door scholing van leerkrachten. Uh, uh, probeert dat ook waar te maken. En uh, dat kan. Betekenen, dat je zegt als school, van, nou ik wil toch uh, naar jongens toe uh, op een aantal punten mijn uh, aanpak iets verscherpen. Omdat uh, misschien de huidige aanpak niet werkt. Maar dat is aan een school om nou ja, dat uh, te doen. Misschien met bepaalde lessen? Dat zou kunnen. Uh, maar dat is wel echt een afweging van een school zelf. We zien het ook uh, bij kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn. Uh, en dat extra uh, uh, lessen uh, aangeboden krijgen op scholen. Plusklassen heet dat. Nou, dat is prima als een school dat doet, want eigenlijk wil je gewoon het beste uit elk kind halen. En dat vind ik als minister van Onderwijs ook heel belangrijk. En, en dat kan een school doen door gewoon ook maatwerk te leveren naar kinderen toe. Uh, en dan zou je uh, zo'n optie kunnen uh, uh, overwegen. Maar ik vind het wel echt iets van de school. Dat is overigens wel een punt wat uh, veel breder dan alleen in Nederland leeft. We zien het internationaal ook op de agenda staan. En uh, dat is de reden dat ik uh, richting de Kamer heb aangegeven dat ik uh, een aantal scholen op dit moment onderzoek. die specifiek naar jongens, aan het kijken zijn, welke aanpak werkt nou het beste, welke didactiek heet dat in het ja. onderwijs, werkt het best en ik heb ook aan het Koonstam Instituut dat is een wetenschappelijk instituut uh, uh, gevraagd om uh, uit te zoeken wetenschappelijk wat nou een goede uh, aanpak zou kunnen zijn, zodat ik dat ook naar de scholen toe kan verspreiden... en scholen daar hun voordeel mee kunnen doen. Maar ja. het is echt aan de scholen om dat te doen... kijkend naar hun leerlingen. Ja. Nu kan ik me ook voorstellen dat uh, jongens en meisjes... die moet je helemaal niet scheiden... want ze moeten ook van elkaar kunnen leren, toch? Zeker. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Uh, ik heb ook begrepen van de bestuurderraad... Uh, die met dit voor idee is gekomen vanochtend... dat men ook niet beoogt om uh, jongens en meiden volledig uit elkaar te halen. Men nee. geeft meer aan, zou je niet bepaalde lessen... Uh, waarin we zien dat jongens of meisjes nu wat verschillend presteren... Uh, zou je die uh, misschien apart moeten benaderen... Uh, maar goed, nogmaals, het is aan de school en uh, je kan ook niet alle jongens en alle meiden over één kam scheren, want uh, de, ook daarbinnen zitten natuurlijk verschillen. Dus een school uh, ja, zal dat gewoon heel goed moeten bekijken uh, hoe willen we dat aanpakken en vinden we het probleem bij ons zo groot dat we dat ook willen doen. Marja van, Marja van Meesterveld, onderwijsminister, hartelijk bedankt. Het is weer tijd voor ons weekendweetje. Zijn we sinds kort mee begonnen, want elk weekende horen we wel iets... in de redactievergadering. Meestal komt dat rechtstreeks uit de kroeg. En met dat gerucht gaan we dan aan de slag. En deze week met mijn WNL-collega Martine Verhoef... die bij mij is aangeschoven. Goedenavond, Martine. Vertel, wat is het weekendweetje? Hallo, Casper. Ja, uh, je zou zeggen natte zomer. Uh, dus uh, rotte aardappelen. En uh, prijs van de aardappelen omhoog. Prijs van de patat omhoog. Maar nee... Um, ik hoorde dat de prijs van aardappelen juist dramatisch omlaag is gegaan. Um, dus ja, dat is eigenlijk het verhaal wat ik uh, ben gaan nabellen. Kees den Boer, uh, die heeft een aardappel handen, uh, um, aardappel, uh, uh, aardappelhandel. Aardappelhandel Verkerk. En hij vertelde me dat de prijs historisch laag is. En hij legt uit waarom. Ja, er groeien heel veel aardappelen. En, uh, de vraag is er nog niet helemaal na. Onze markt is eigenlijk heel de wereld. En... Uh... Ja, er is in de wereld wel behoefte, maar niet genoeg. Kijk, als je een heel droge periode hebt, dan staat die groei stil. En nu is het al wel een beetje warmte, maar ook, ook genoeg nat gaat, zeg maar. De groei is goed, vooral van de vroegere rassen. Ja, hij heeft het hier bijvoorbeeld over de merken Friesland en Premiere. En de prijs was vorig jaar nog zo'n 25 cent per kilo. En nu ligt die onder de 10 Kijk, en dat betekent ook dat de patant bij de frietkraam dan natuurlijk ook goedkoper wordt. Dat zou je zeggen, maar dat is niet zo. En uh, dat legt uh, meneer Den Boer ook even uit. Veelal is die frietwereld uh, werken met contracten. Die hebben uh, redelijk vaste prijzen met telers afgesproken. Dus uh, die, die vangen een iets betere prijs dan de huidige dagmarkt is, zeg maar. En uh, dus die friet is al niet zwartzakken, zakken, dat geloof ik niet. Ja, hij heeft het over lopende contracten. Dus uh, normaal verkopen ze aardappelen op een, voor een dagprijs op de veiling. Maar uh, in dit geval gaat het dus om, uh, om grote hoeveelheden en langlopende contracten. En dan gaat het wat minder hard met die prijs. Ja, anders is Kees een boer die zelf dus ook boer is. Um, en bij de supermarkt dan? Ja, daar gaat het natuurlijk om. Want je wil weten wat de uh, wat kilo kruimige aardappelen kost. Um, eerder vandaag sprak ik met supermarktdeskundige Erik Hemmers um, naar de prijs van de piepers. En hij heeft goed nieuws. Supermarkten eh, concurreren we op een zeer hoog niveau. Dat betekent dat op het moment dat in de supermarktwereld eh, prijzen naar beneden gaan... Eh, doorgaans dat doorvertaald wordt naar de consument. Eh, omdat ze eh, anders bang zijn dat wel een andere organisatie met de prijs naar beneden zal gaan. Alleen eh, zie je bij eh, Aardbegroente Fruit dat er nogal wat eh, commentaar is van landbouwers... Uh, dat supermarkten dat misschien wel doorgeven, maar langzaam doorgeven. En daar komt bij dat bij aardappelen fruit, dat uh, zie je vaak, dat er sprake is van contracten. Dus ik weet op dit moment niet hoe het dan bij aardappelen geregeld is... bij de verschillende supermarktorganisaties. Maar er kunnen natuurlijk al op basis van contracten kunnen al prijzen afgesproken zijn. Yeah. Desondanks dus. Goedkopere aardappelen, dus vanavond ga de piepers? Ja, nee, op den duur wordt het dus allemaal goedkoper. Um, mijn tip zou zijn om ze bij de markt te halen, want die hebben wel te maken met die dagprijs. Dus uh, daar merk je meteen, als het goed is, dat het veel goedkoper is. Um, ja, En als je dan toch van plan bent om 20 kilo in te gaan slaan... heb ik ook nog eventjes tv-kok en ADHD-jur Pierre Wind gebeld. En die heeft de volgende tips kan gebruiken als bindmiddel voor de soep. Je kan er eigenlijk overal in stoppen. En je kan natuurlijk ook, zo zeker als het zonnetje gaat doorbreken, dan is het allerlekkerste een aardappelsalade. Maar het probleem is natuurlijk altijd zeggen, ja, aardappels duurt minimaal twintig, moet het echt niet voor gaar is. Maar als je dunne plakjes snijdt, dan heb je namelijk, uh, is het veel eerder gaar. En wat ook helemaal kik is, als je zeg maar in plaats van friet, gekookte friet neemt. Dus dan uh, een mooie friet snijden en dan uh, even in de oven met een klein beetje witte wijn garen en een goede kruiden erop. En dan ziet het eruit is fantastisch. Maar je kan er van alles mee doen. Je kan maar, Weet je wat je ook mee kan doen? In, uh, in een heel dunne oorstijn met een kaaschaaf, uh, in de magnetron stoppen... en dan kan je de shift maken. En wat ook kikken is, je kan er zoveel mee doen. Je kan er zelfs drankjes mee maken. Dan uh, moet je puree maken. Nou, dan maak je dan een flinke uh, bakpuree. Dan kan je dat van alles gebruiken nog de, de, de, in die week. Je kan er koekjes van maken, maar ook... als je dat samen met yoghurt doet en een beetje peper en een beetje... Uh, Roos schuit, heb je een waanzinnige mooie shake. Want, Aardappeldrankje. Uh, die... Nou, hij praat al door, die ah, Pierre wint. Zometeen op deze zender Kunststof, daarin journalist Anne de Kramer. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Wij gaan aan de aardappelen. Dankjewel Martine. Uh, tot, van, tot morgen. Fijne avond. Meer Avondspits. Omroep WNL.nl